Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental na de terroristische aanslag in een concertzaal in Moskou loopt verder op. Het staat nu op 137. Vrijdagavond drongen gewapende mannen schietend een volle concertzaal binnen. Daarna staken ze het gebouw in brand. Vandaag wordt het puin na de brand verder opgeruimd, vertelt correspondent Geert Koorkamp. Er staan nu ook heel veel graafmachines, vrachtwagens met, uh, die het puin moeten gaan afvoeren. En het is heel goed mogelijk natuurlijk dat zich in dat puin daarbinnen uh, in die verbrande concertzaal zich nog meerdere lichamen zullen bevinden. Poetin zegt nog steeds dat Oekraïne erachter zit zonder daar bewijs voor te hebben. PVV-leider Wilders is het niet eens met uitspraken van VVD-leider Jessel Gus, die in WNL op zondag zei dat er fors moet worden bezuinigd. Volgens Wilders begint ze de onderhandelingen op tv. PVV, VVD, NSC en BBB zitten morgen weer onder de andere handelingstafel. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de politie van het land... verschillende keren vluchtelingen in gevaar gebracht door rubberbootjes lek te steken... De migranten probeerden met de bootjes het water tussen Frankrijk en Engeland over te steken. Maandenlang deden Franse, Britse en Duitse media onderzoek naar de misstanden. Daaruit blijkt dat de Franse politie agressief en gevaarlijk optreedt. Niet een werkstuk in een Word-bestandje tikken voor je profielwerkstuk... maar een echte satelliet in een baan rond de aarde lanceren. Tien scholen deden daaraan mee. Nou ja, het is niet een echte satelliet, maar het gaat wel een kilometer hoog de lucht in met deze raket. Dus we hebben als eerste antenne. Deze gaat in principe het signaal oppakken. We hebben hier onze ground station. Hier hebben we de laptops waar alle informatie op gaat komen. Deze gaat dus uiteindelijk de raket in. Er zijn zonnepanelen bovenop onze parachutes. Ja, dus eigenlijk willen we gewoon kijken van of hoger niveau meer zonne-energie oplevert dan lager niveau. Maar de lancering ging niet helemaal volgens plan. We hebben dus geen gegevens binnengekregen, dus ook geen gps. Dus Ze we weten ook niet waar die is nu. Of dit groepje ook echt heeft gewonnen moet nog duidelijk worden. Eerst moeten ze nog een verslagje maken en een presentatie geven. Het blijft natuurlijk wel de middelbare. Het weer, zon en regen wisselen elkaar af. Het kan ook wat hagelen of onweren. Het is maximaal 9 graden. Vanavond vaker droog en vannacht kan het een beetje vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Kingdoms falling. This is the time of the world dividing. Time to heed your call, soon, gentlemen, into the future. Mm-hmm.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 Ze is geen antwoord op de vraag van ons bestaan. Niet de mooiste symfonie onder de film genaamd wij tweeën. Niet het schone koele bed dat mijn koortse weg kan nemen. Niet het ritme van mijn hart, niet het zuiverste geweten. Ze kwam niet op, op het juiste moment.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 I'm not 9. Zie The heavy Okay Trying to slow it down I race against the rush Gotta keep it cool To avoid the crash Adrenaline is spinning And it's starting to show That I've moved it on Cause I've changed the flow I'm gonna up in the Jumping through the riddle, I'm falling just a little tonight. Uh, uh, cause everybody's making trouble. Someone's burst their bubble, but we'll be getting by all right. Uh, uh, uh, uh, uh. Van zandvoort. <middels>